Jobboot met het NOS-journaal. Twee mannen uit Den Haag... Ze moeten de slachtoffer ook een schadevergoeding betalen van ruim 15.000 euro. Een jongen van 16 is vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. De daders van 20 en 26 drongen vorig jaar oktober het huis van de vrouw binnen. Er werd drie keer op haar geschoten, onder meer in haar gezicht. Een ruzie tussen de vrouw, een medebewoner en de 16-jarige jongen... zou aanleiding zijn geweest voor de schietpartij. De Amerikaanse regering heeft acht luchtvaartmaatschappijen toestemming gegeven om in het najaar met lijnvluchten op Cuba te beginnen. Chartervluchten zijn sinds mei vorig jaar al mogelijk. Het besluit is een nieuwe stap in de normalisering van de betrekkingen tussen beide landen. Vanaf het najaar wordt er twintig keer per dag heen en weer gevlogen tussen de Cubaanse hoofdstad Havana en twaalf Amerikaanse steden. Drie kleine pensioenfondsen moeten dit jaar al korten op de uitkeringen. Dat raakt ongeveer 9000 deelnemers en 500 gepensioneerden, meldt de Nederlandse bank. Het is niet bekend om welke pensioenfondsen het gaat. Hoeveel de gepensioneerden erop achteruit gaan is ook niet bekend. De lage rentestand heeft veel pensioenfondsen in de problemen gebracht. In mei maakte de Nederlandse bank bekend dat 27 fondsen volgend jaar waarschijnlijk de pensioenen moeten verlagen. Dat zou miljoenen Nederlanders treffen. De rechtbank in Keulen heeft de eerste twee mannen veroordeeld voor seksuele delicten in de nieuwjaarsnacht. Een man van 21 uit Irak en een man van 26 uit Algerije hebben allebei een jaar gevangenisstraf gekregen voor de aanranding van twee vrouwen. Na de nieuwjaarsnacht hebben 1200 mensen in Keulen aangifte gedaan van delicten zoals diefstal van geld en telefoons. 500 vrouwen zeggen dat ze op straat seksueel zijn lastiggevallen. Het OM denkt dat er ongeveer 200 daders zijn. De meeste van hen zouden komen uit Algerije en Marokko. Het weer toenemende bewolking en plaatselijk lichte regen. Het koelt af naar zo'n 13 graden. Morgen eerst bewolkt en af en toe regen. Later meer zon. Het wordt dan 18 tot 22 graden. Zaterdag zonnig, met temperaturen van 21 tot 24 graden. Zondag nog een paar graden warmer. Dit was het NRW's journaal.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 ja, dat is een beetje een merkwaardige CD, vind ik het zelf. Er zitten um, hele uh, harde pianostuk in. En de andere zijn weer gemengd met uh, andere instrumenten en zelfs zang. Dus de moeite waard, dat weer wel. Um, de andere, dus een EP, is dus maar vier, vijf werkjes van de groep Morgan Way. En hun EP heet No Tomorrows. En dat zijn uh, ja, sing-songwriters die met elkaar. Uh, Gezellig clubje hebben gevormd en, uh, en leuke muziek. Je gaat het allemaal meemaken in dit programma 1183 en van Peaceful Radio. Peaceful Radio heeft een website en dat doe je peacefulradio.info en daar nou, barst de wereld van Nieuw Age muziek voor je los. Ik wens je in ieder geval voor dit uur veel luisterplezier.